NVZat had de omvang van een vrachtwagen... en was daarmee de grootste satelliet die in Europa is gebouwd. Het weer. In het westen kans op een bui. In de rest van het land droog. Het is een graad of 13. Overdag broeierig. Veel bewolking en buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB-verkeersinformatie. De A7, Heerenveen naar de Afsluitdijk, is dicht bij Sneek. Door een ongeluk. Dat duurt naar verwachting nog een uur. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Human. Tot zes uur, de New York Nacht. Yeah! near yeah, me at Brooklyn now I'm down in Tribeca right next to the narrow but I'll be hooded fever I'm in the new Sinatra and since I made it here I can make Holman op zoek naar het gevoel van de hoofdstad van de wereld New York Ja heerlijk toch heerlijk Heerlijk, New York. Ik vond het zo fijn. Ik heb nooit geweten dat je verliefd kon raken op een stad. Maar ik ben het geworden. Ooit ben ik al zo vaak geweest. Jan Donkers, jij zit naast mij. Ben jij ooit verliefd geweest op New York? Jawel, de eerste paar keer. Heel erg, ja. Toch wel dat gevoel van hier wil ik bij horen. Als ik ergens bij wil horen, dan is het hier. Goed zo. Dat is niet zo makkelijk in New York. Dat klopt. Jij, Gabi Keizer. Absoluut, ja. Ik wil er het liefst voor altijd wonen. Nou ja, dan moeten we daar toch met z'n drieën heen, denk Simpel. ik. Nee, want ik wil er niet meer wonen. Jij wil er niet meer wonen? Nee, nee, nee. Ah, nee ah, niet. Uh, omdat ik uh, de, aan de andere kant van het continent, de Bay Area... ondertussen een veel aangenamer plek uh, vind om te wonen. Ja. En dat vinden trouwens heel veel, uh, me, daar gaan we het vandaag wel over hebben... maar mensen die aan de top van hun, uh, hun metier staan... die vinden hmm. dat ze langzamerhand ook wel. Oké, okay, ik zal jullie even behoorlijk voorstellen. Want, dames en heren, ik zit hier met twee gasten in Studio De Smit, De ene is de filmkenner Gavi Keizer, hij schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer. En hij is vast medewerker van ons programma Oba Live. En, uh, naast mij zit ook de schrijver-journalist Jan Donkers. Hij heeft jarenlang invloedrijke reportages gemaakt voor de VPRO... over de muziek en de cultuur van Amerika... en heeft daar ook een aantal boeken over geschreven. Um, dat, dat New York-gevoel, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk om te zeggen. Maar wat is dat, uh, Gaby? Nou, dat is de, altijd in de stad wonen. Dat is de, New York is de ultieme stad... Um, dat anonieme, tegelijkertijd dat warme, bij elkaar wonen. Mensen in New York hebben constant contact met elkaar, ja. maar ze willen het liefst. Niks met elkaar te maken hebben. Is dat is een het prachtige paradox, vind ik. Dat klopt, ja. Je zit op elkaar. En je hebt eigenlijk ook niet. Je bent anoniem. Ja. Dat, is het dat vind ik mooi. Heb jij dat ook zo ervaring? Uh, oh ja, zeker. En het is ook vooral een hele intimiderende stad, vind ja. ik. Dat heb ik altijd ja. het gevoel weer, en naarmate ik ouder word, wordt dat sterker. Uh, omdat het een hele jeugdige stad is. De mm. ongelooflijk veel energie die ook op je wordt overgedragen. Ja. En ik weet wel dat iedere keer als ik weer aankom, dan denk ik, oh, dit lukt nooit. Ik moet weer weg. <laughs> Maar, en, en dan ga je een paar dagen lang ga je uh, proberen uh, je, je daar aan te passen. Aan dat tempo. Um, zo snel mogelijk de raadgevingen die je van, van vroeger nog ja. kent. Niemand aankijken. Nooit meer dan 2,50 euro in je zak. <laughs> niet, niet na elfen de metro in. Um, altijd aan de linkerkant van het trottoir lopen, nooit langs portieken lopen, enzovoort, enzovoort. Um, dat, uh, um, Heeft dat? Een Nah. Nou, uh, dat, dat, als je dit allemaal doet ja. um, en je volgt het goed op en, je, en je, je, je vergaart bij jezelf weer het soort vertrouwen, het soort zelfvertrouwen van ik hoor er misschien een beetje bij. Hè, dus je hebt geen uh, kaart meer in je, in je uh, map, meer in je, in je, in je hand. Zak, ja. Die je ook niet nodig hebt, want het stratenplan is zo eenvoudig in het grootste gedeelte van de stad. Dan kun je na een aantal dagen de Mid-Manhattan Stride ontwikkelen: De Mid-Manhattan Mid Stride. En die kun je, uh, dat, dat bestaat uit een, op ferm, met een ferme paslopen. Voor je uitkijken. Niemand aankijken. Niet naar etalages kijken. Vooral niet omhoog kijken. Want mm. je weet wel dat het allemaal heel erg hoog is om je heen. Als je de Mid-Manhattan strijd op de juiste uh, manier in het juiste tempo uitvoert dan schijnt het, ik heb het een aantal malen getest en een aantal malen lukt het wel, een aantal malen lukt het niet dat je een groene golf hebt van voetgangers ah. uh, uh, lichten. Ik vind het mooi, de Mid-Manhattan Stride, dat gebruiken we als de metafoor <laughs> voor deze nacht. Uh, en we gaan daarom meteen door naar de muziek, Het eerste nummer wat we willen laten horen Biddy Joel, well, New York State of Mind from the neighborhood Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line I'm in a New York state of mind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 Wil hem onderschatten, Billy he Joel, Jan? Je ziet ook, uh, hij is natuurlijk vooral bekend vanwege dat nummer uh, 'She's Always a Woman to Me'. Wat ja. een beetje ja, toch een beetje uh, slimmer, een Nee, is, is ook een... mooi. Ja, <laughs> ja, maar goed, heel veel mensen. To toen ik zei dat ik de muziek of uh, wat muziek mocht uitzoeken voor ja. deze nacht, toen zei je, nogal wat mensen je draait toch wel Sinatra. Ik zou dachten. ik zei, nou, dacht het niet, want ik heb een hekel aan Sinatra, maar. Nu, ja. Uh, heb ik moet weer goed moeten maken op Twitter. De, <laughs> New York, New York. Ik kreeg New York. Geen Sinatra. Oh. Uh, ja. Maar waarom heb je dit Mo nodig? Moet, moet ik het dan verder in mijn eentje doen Nou, nah, nee, we helpen je. We slepen je er doorheen. <laughs> nou, <laughs> omdat ik zelf is, wel New York Omdat als ik zei van nee, dat gaan we niet draaien... dan nou, draai dan, dan je toch wel New York State of Mind van, van Billet-Joel. En dat ja. is, vind ik, ik vind het een heel mooi sfeervol nummer. En het geeft inderdaad heel goed weer... Ja, dat gevoel van, uh, wat, wat mensen hebben... wat New Yorkers hebben, echte New Yorkers die daar wonen. Ja, ik kan er wel naar Miami gaan, ik kan naar Europa gaan... maar ik kan eigenlijk neem ik liever... Hè, zoals hij zingt de Hudson river line, met uh, de greyhound, en uh, uh, ik, I don't have any reason to leave all this behind. Nee, waarom zou je? Als je op mijn net en waarom zou je dan? Waarom? Ja, je bent er al. Je bent ja, er al namelijk er, ja. al. Ja. Maar je moet zijn, ben je al. Ja. Ja. Ja, herken je dat, Gabi? Ja, het is, het is, het is uh, New Yorkers willen, of stadsmensen sowieso, lijkt mij, willen altijd weg. Ja, Maar um, uh, ze kunnen nooit weg. Als, nee. je, als je daar eenmaal woont, dan, dan zullen en, ze zo in je bloed... Nee, en sterker nog, heel veel New Yorkers komen hun buurt... toch helemaal niet eens ja. <laughs> uit. Nog sterker, heel veel New Yorkers komen hun verdieping... hun 77ste verdieping aan, op, ja. op, op de, op de East Side helemaal nooit stad meer aan. Ja, ik, ga, ik ga toch heel vaak zeggen... dat is een mooi bruggetje naar... neemt u me daarvoor niet, kwalijk luisteraars... maar dit is toch wel een mooi bruggetje naar Jonathan Lethem... Mm. die het boek heeft geschreven, Chronische stad. We hebben het alle drie toevallig meegenomen en ja. voor ons liggen... Uh, Jij noemde dat boek het meest New Yorkse boek dat je kent. Ja. Wat, wat voor een stad is New York volgens letten? Een net boven het, het realisme uitzwevende stad... die uh, beheerst wordt door uh, verschillende demografische uh, groepen... waar we het misschien zo dadelijk over zullen hebben... maar vooral ja. die beheerst wordt door mythes. En dat is, dat is zo ongelooflijk herkenbaar in New York. Ja. Toen ik er voor het eerst kwam, kan ik me nog heel goed herinneren dat uh, dat logeerde ik bij mensen. En die zeiden, en die zeiden ja, je moet oppassen, want er zitten krokodillen in, de, in, de, ja, in het riool... Ja. en je moet echt oppassen dat je niet echt op de wc-pot gaat zitten... Maar dat het er een beetje boven gaat hangen. Want die krokodillen die, uh, zijn, zijn als baby-krokodilletjes In de joligheid. Daar... Blijkbaar al zwanger toen. En uh, hebben zich voortgeplant. En er wonen dus. En, dat, <laughs> en, dat, en dat, uh, heel, heel Manhattan geloofde dat. Ja, ja, ja. Uh, en dat soort mythes. Uh, daar zit, Als er één stad is of één stadsdeel. waar de urban myth uh, floreert. dan ja. is het Manhattan. Want zo heb je er dus ontzettend veel. Dat en dat schrijft hij ook hè? Ja, en John, hij, hij, hij, hij, hij creëert er een aantal ja. uh, en het, het leuke is dat die dat er een aant, tenminste een van die mythes dat die waar is, ja. uh, is een, de, het gaat er dus over een enorme chocoladewolk die boven ja. het eiland uh, zweeft nou ik weet het niet. Dan is er een tijger, waar we het zo dadelijk over gaan... Ik, ik zeg iets te vaak waar we het zo dadelijk over gaan Nee, hebben. nee ja, maar doe, doe maar meteen. Um, een tijger die in ja. uh, de ondergrondse de, uh, rondloopt. En er is sprake van een nest adelaars. In de, welke straat ook alweer? In de 57e straat of zoiets. Die een uh, enorme ja. controverse uh, creëert tussen het stadsbestuur en de mensen daaromheen. De vogelliefhebbers. Mm -hmm. Nou, Dat laatste is dus echt waar. Ik was in New York toen dat, uh, toen dat speelde. Uh, er, was, er was een nest adelaars op de 57ste straat. Nee, het was niet de 57ste straat, maar goed, daar in de buurt. Midtown ergens. Ja. En dat moest dus weg, want dat was gevaarlijk. Want die zouden uh, poesjes en, uh, en hondjes uh, gaan opvreten. En daar was, zijn natuurlijk de dierliefhebbers tegen. Maar de andere helft van de dierliefhebbers die zei: nee, wat is er nou mooier dan een nest wilde vogels in je stad? Dus ja, dat was dus echt waar. Maar hij, hij vlecht dat in zijn boek um, als een van... de vele mythes. De mythe van de tijger die is uh, er, er, er, er woont dus in de ondergrondse ja. woont een tijger, dat weet iedereen ja. zeker en die uh, botst af en toe tegen treinen op uh, en uh, werkt zich dusdanig door het, uh, de, de, de, de, de aardkorst heen, dat er ook af en toe een gebouw instort. Ja. Nou, dat beheerst alle Gesprekken van, of niet alle gesprekken, maar een groot deel van de gesprekken van, ja. van de New Yorkers. Ja, nu, het gaat over heel erg veel meer. Um, het gaat dus ook over, en over, dat is ook wel interessant, het beschrijft dus um, parties van uh, uh, mensen die duizend dollar per bordje moeten neertellen, wat, wat, he, wat iedereen die in, in New York wel eens geweest is, hebben, waarschijnlijk wel eens heeft meegemaakt of van de zijkant heeft mogen bekijken. Uh, maar ook. De weirdos, de dwazen, zoals uh, uh, de, de vriend van, uh, van de hoofdpersoon. Dat is een, een voormalige recensent van, uh, van Rolling Stone. En die woont in een heel klein en vies hokje. Um, en... Uh, heeft een hele ouderwetse inbelverbinding uh, met het internet. En daar bid, zit hij dus de hele nacht te bieden op een obscuur soort uh, fasen. Ja. Uh, en, he, to totale onzin dus eigenlijk. Maar dat is ja, volgens mij... Een, een, he, en die, De prijzen van die fasen die gaan dus gigantisch ja. omhoog. Ja. En ik vind dat een hele mo mooie metafoor voor, uh, voor Wall Street. eigenlijk ja. zo. Wat nou, vind jij van het boek, Gabi? Nou, ik moet zeggen, ik ben er nog mee bezig. Dus ja. ik heb ja, ik dit hoop, maar ik vind um, uh, wat Jan beschrijft: van, um, dat het een verhaal is waarin uh, dat zich net ietsje boven de realiteit uitspeelt, af, afspeelt. Ja, dat lijkt, mij, uh, dat lijkt mij een hele mooie um, uh, ook uh, beschrijving van de dagelijkse realiteit in New York-New York. Mm -hmm. um, Yorkers, maar ook. Uh, Amerikanen überhaupt, hebben een problematische relatie met de realiteit, zou je het ja. op zijn zachtst kunnen stellen. <kuggen> fictie speelt een heel erg belangrijke rol. En um, dat dagelijkse leven dat net iets, iets meer realistisch is dan het echte reali de echte realiteit. Dat is een, wat, wat mij betreft een kernelement van de Amerikaanse identiteit. Ja. Ze, ze, ja. ze weten feit en fictie, het is een beetje flauw te zeggen, niet te onderscheiden, maar... Ze, ze, ze gaan er op een geraffineerde manier mee om. Ze hebben geaccepteerd dat een groot deel van hun realiteit... gewoon uit fictie Dat mm -hmm. Vandaar die mythes, zoals beschreven... Ze hebben die mythes nodig ook... Om, om de realiteit van de stad aan te kunnen, denk ik wel eens. Ja, Waarom ja, of, heet het de chronische stad eigenlijk? Nee, ik denk dat hij het de chronische stad noemt... omdat het de, de nimmer veranderende stad is... Maar, wel, ja. maar ook chronisch veranderende stad is. En dat is in alle... Allebei is waar. Uh, en het is ook chronisch in de zin van niet kapot te krijgen, geloof ik. Ja, ja, ja. Uh, niet uit te roeien. Uh, ik, ik geloof niet dat, het, dat hij de term zelf in het boek uitlegt... maar dat nee. is mijn interpretatie ervan. Ja, ja, ja. Uh, en Wat ik ook heel mooi vind is... wat ook net, net, maar net boven de realiteit uit is... Het is dat hondenpension. Ik weet niet of jullie daar al aan toe zijn gekomen. Maar dat is ergens in de Upper ja. west side Een hond is een hondenpension. Nou, dat is dus niet een dierenpension zoals dat wij hier kennen. Nee, die honden hebben allemaal hun eigen kamer. En er komt, iedere dag komt er een uh, werkstudent langs... en die geeft ze hun, uh, die honden hun, uh, het eten wat op het briefje staat... wat hun baasjes... Dan krijg je eigenlijk <laughs> vaak het stadsverhaal? Hè? Dat, dat, dat de natuur um, de, de, de, de wereld van de beton en de, en de stalen beton binnendringt. Dat, en dat precies. En dat, het is niet voor niks dat zoiets natuurlijk enorm floreert in een stad als ja. New York, die alleen maar uit beton, ja. bijna alleen maar, nou ja, Central Park naar bijna alleen ja, maar het, uit het, beton. Het bestaat. komt vaak voor, hè? die rare mythes, want je hebt de Phantom of the Opera en mm -hmm. zo, daar dat, dat, dat zie je altijd dat die grote steden, ja. daar komen altijd. Mythes uitvoert. Mm -hmm. ja. Rare zaken die daar gebeurd zijn. Het is een, ik, wat ik tot nu toe heb nog niet uit, maar het is werkelijk een fascinerend boek. Het, het bijzondere aan het boek is dat Latham is, dus echt een Brooklyn-schrijver. Ja. Hij woont je in hè? Ja, ja, Nou ja, hij woont in Brooklyn. Ja. En uh, Brooklyn is, heeft waarschijnlijk meer schrijvers per vierkante kilometer dan ja. Manhattan heeft. Ja. Uh, Mailer heeft er gewoond. Voor uh, woont er, uh, noem maar op. Ja. Um, en hij heeft zijn vorige Boeken die spelen ook, of een aantal van zijn vorige boeken die spelen ook in, uh, in Brooklyn. Je hebt uh, uh, Motherless Bro uh, Brooklyn, dat heet in de Nederlandse vertaling De Minna-Manager, dat is een, echt een fenomenaal boek over een, uh, een bendeleider die zijn hulpjes recruteert uit een, uh, een wezen. Uh, uh, te, wees daar, een, uit een weeshuis. Ja, dus ja, die pikt ja. daar die jongetjes uit. En um, uh, die, die voedt ze dan op tot... Faganachtige ja. figuur. Ja, en, en het, het, het, het, het leuke van het boek is dan dat hij er één jongen uitpikt... En die een trouwe hulp van hem wordt. Maar die <lacht> leidt dus aan het syndroom van Tourette. <lacht> ja, ja. <lacht> en die barst dus op de meest cruciale momenten... als er weer iets vreselijks <lacht> gebeuren moet. Het en vast barst is in, in, in een enorm uh, scheldtirade uit die tape. ik herinner me net wat van, van Ledham heb ik gelezen: Girl in Landscape. Ja, dat heb ik niet gelezen. Nee. Dat, is, dat speelt zich af op Mars. Ja, <laughs> maar is een western die zich afspeelt op Mars? Is een hervertelling eigenlijk van John Ford's klassieke western mm -hmm. uh, The Searchers. The Searchers ja. Dus het dat is, dat is, transplanteert gewoon oh, Mars. Oh, natuurlijk, ja, ja, ja. En, en uh, dat vond ik eigenlijk. Dat zat ik net te denken. Dat heb ik wel. Dat vond ja. ik uh, wel prachtig. Het uh, is dus een man die ook heel veel inderdaad speelt met, met karikaturen, met stripfiguren ja. uh, en met dingen die. Uh, uh, ja, met, met buitenaardse dingen. In dit ja. boek, in Chronische Stad, is oh, ja, precies, de, ho de, de hoofdpersoon heeft een vriendin ja. die verdwaald is in de outer space. Ja, dat ja. vind ik zo mooi met een verschil. En zij, hij is een, een, een, een, een B- of een C-acteur die ooit ja. een keer een rolletje heeft gehad. Een kindsterretje gehad. was hij. Ja, een kindsterretje was hij. Nee. En zijn vriendin is, ja. uh, die, is ook, oh nee, die is niet beroemd, maar. Het is gewoon een astronaut, uh, toch? Uh, ja, is maar de, astronauten, toch? Ja, maar het ruimteschip is verdwaald geraakt. Ja. En... Lekker, jongens, praten over New York. We gaan even talk in New York doen. Dat vind ik ook, daar heb ik behoefte aan. Namelijk Bob Dylan, die moet ah, erbij zijn. Ja, Bob Dylan, talk in New York. Rambling out of the wild west. Leaving the towns I love the best. Thought I'd seen some ups and downs. So I came into New York town. People going down to the ground. Buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing, the snow around. Walk around with nowhere to go. You somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I Swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side, Greenwich Village. down there and ended up in one of them coffee houses on the block i'd get on the stage singing play man and i say come back some other day you sound like a hillbilly We want folk singers here got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town, in a bigger place, bigger money too, even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives. And they to cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, and headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange. Ja, heerlijk, de jonge uh, Bob Dylan, verrukkelijk om te horen. Trouwens, dames en heren, als u wilt reageren op deze radio-uitzending... dan kan dat via Twitter namelijk hashtag New York Nacht, Hashtag New York Nacht, Of ad New York Nacht, mag alle twee. En, uh, uh, nee, u kunt, nee ik, ik zit weer ontzettend te liegen. Alleen hashtag New York Nacht. En uh, verder kunt u ons ook, uh, bekijkt u ook ons, eens ons Facebook-account. Uh, Bob Dylan, op een of andere manier moet ik altijd... ook als ik aan Bob Dylan denk, denken aan Woody Allen... Daarom kom ik bij jou nu. Ja, de jaren zeventig. Um, die tijd van... Uh, en, en Bob Dylan was ook op een gegeven moment in New York. Maar dat was tijdens ja. uh, toen, toen uh, Eddie Warhol ook... Um, ze moeten vlak bij elkaar hebben gewoond. Dat weet ik wel. Maar goed... Uh, misschien kwamen ze bij hetzelfde feestjes. Wie ja. weet. Uh, ja, dat is niet bekend. Dat weet ik niet. Uh, straks komt Bob Dylan nog een keer terug. Maar uh, Woody Allen. Uh, ik vind hem... Me, misschien ben ik totaal verkeerd. Maar ik vind hem de meest New Yorkse uh, filmer. Ja, en zelfs als hij een Parijs filmt, is hij nog steeds een New Yorkse filmer. Ja. Of in Londen of in waar Midnight, hij ook komt. Uh, In Parijs en zo. Um, ja. ja, dat is absoluut zo. Dat is een van de mooiste. Um, zijn mooiste films spelen zich, wat mij betreft, nog altijd. Maar in New wat Yorker. maakt hem zo typisch New Yorkse? Um, ik denk dat de neurotische, wat we net hebben beschreven aan het begin van, uh, van, uh, van de uitzending, mm. dat. Um, en iemand die, die volledig. Um, zijn personages zijn volledig in tune met dat gevoel van de stad, ze bewegen precies met die. Met, uh, met aan De mijn pace. Heen, ja. Ze hebben de pace. En, ze, en niet alleen de pace van, van het lopen of het bewegen. In de stad. En kijk, Denk eens hoeveel mooie scènes... in de Woody Allen-films zijn waar Woody Allen op straat loopt. Ja, heel veel. Met, uh, met, ja. uh, met uh, ja. Diane Keaton of met zijn, zijn, zijn nieuwe geliefde waren ook. Hij beweegt heel vaak in de straten. Ja. Dus hij heeft die films... Zijn films hebben niet alleen... Um, um, mentaal de ritme van, van, van de stad, maar ook uh, fysiek hoe, hoe, ze, hoe ze eruit zien. Ja. En hij heeft ook Hebt een heel goed gevoel van, van de voor uh, de juiste locaties, de juiste New Yorkse Absolute, locaties. Ja, ja. Naar de Manhattan, uh, we kunnen er niet onderuit, dat is gewoon zijn grote ja. liefdesverklaring aan, ja. aan deze stad. Aan de stad ook, ja. Um, die, die, die beelden zijn, als je de film nu weer terugziet, um, begeleid door, door George Kershwin. Uh, het is, het is, het is, hij was volledig verliefd op die stad toen hij ja. ja, dat ja, maakte. Ja. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Het is uh, die, die, die, die <coughs> vergezichten van, van de skyline alleen al. Ja, begeleid ja. door Gershwin. Um, die scène, ik, ik, moest, ik moest heel erg uh, lachen... toen ik die scène met uh, Diane Keaton onder de Brooklyn Bridge weer zag. Ja, ja, ja, ik ja, dacht ja. dat er, dat er ja. daar iets enorm dramatisch gebeurt. Maar er <laughs> gebeurt helemaal niks. Nee, maar dat is juist, het is een beters... woordeloze scène. Ja, ze, dus... zitten, ze zitten daar... Met een hond. En dat is het. Het is de stad als onderdeel van de dialoog. Ja. Dat heeft hij heel vaak gebruikt. Ja. En, en dat doet hij in Annie Hall eigenlijk ook. Ja. Ja. Annie Hall vind ik toch zeker ook een film van... Annie Hall vind ik, vind ik mooi vanwege... Uh, de, een houdelijke kritiek op... Uh, wat, ja zeg maar intellectuele pretentie... die ook eigenlijk eigen is aan zo'n stad. Zeker in Manhattan. Ja, ik bedoel, ja, ja. De, de intellectuele die er rondlopen... dat is een prachtige pastiche op dat... Ja, het pretentieuze intellectuele debat... die ook eigen, eigen ja. is aan zo'n stad. Dus dat vond ik de grote waarde van, van Annie Hall. Ja. En natuurlijk ook de liefde. Want het is de liefde in de verloren liefde... in de onmogelijke liefde... Ja. dat zijn de typische ja. um, stadsverhalen. Eenzaamheid komt bij kijken. Ja. Um, maar waarom is, is, is Woody Allen zo'n zo neurotisch iemand? Het is niet natuurlijk zijn afkomst en wie hij is, sowieso. Maar het heeft ook te maken met, met dat leven in de stad. Ja. Het is een soort van nieuw, nieuw, neurotische uh, reactie... Op, um, op het feit dat mensen zo op elkaar wonen. Op, op het feit, misschien de angst voor de dood. Is ja, dus dat, dat is, is het dat het de reden? Ja, tuurlijk, ik, heb vaak, zeker. Ik, ik heb vaak gedacht, de angst voor als je in de stad gaat wonen... dicht bij mensen, geeft dat een soort... in ieder geval wat mij betreft. Ik heb ook een, uh, waar ik vandaan kom, Zuid-Afrika, uh, uh, Johannesburg... Um, heb ik altijd het gevoel gehad: als ik maar onder mensen wonen, komt alles goed. Ja, ja, ja. Als ik maar bij de mensen zijn. En misschien is dat bij Woody Allen precies hetzelfde. Ik bedoel dat. Ja, je ziet het en al zijn angst. Het gaat altijd over de dood. Het gaat altijd over angst in feite. Al, maar als hij angst heeft, heeft hij toch altijd goede contacten met mensen. In Manhattan, is, of, of uh, te veel Manhattan, is hij een mislukte vader. Hij probeert van alles met zijn zoontje. En wat doet hij? Hij gaat toch contact zoeken met andere gescheiden vaders. Ja, dat vond ja, ik zo'n ja. vertederend moment. Ja. Um, hij is een falend vader. En de grote stad zoekt hij toch dat contact ja, met andere, andere vaders. Het is maken. zo mooi, vond ik. Het is ook een filmer, uh, en dat zie je, die steeds amoreler wordt. Ja. Ja. ja, dat is ook eigen de stad, zou je kunnen zeggen. De ja. stad waar. Nou ja, daarom stad zeg heeft ik het. Hij geen al. moraliteit. Um, amoreler, dat is. In feite je bedoelt zijn ik... laatste films? Ja, zijn laatste films. Kijk, je, je merkt ja. dat hij ouder wordt. Hij is nou in de zeventig. En, en, en hij. Het, het lijkt wel alsof hij naar zijn eigen dood films zit te maken. Midnight in Paris, je zei zelf al, dat is al ja. heel erg New Yorks. Mensen ja. komen in, in, in Parijs, zoeken ze het Parijs van vroeger. Het is een... En hij zoekt het sprookje als oplossing van het leven. En, en weet je, het is, het is geen groter sprookje dan Manhattan... hoe die, hoe die, ja. hoe die stad gefilmd is. Het is, ja, uh, ja, ja. het is echt vergeleken met de duisteren van Parijs. Het is... Ja. Uh, maar dat heeft een soort vitaliteit die ik mis in, in Midnight in Paris. En dat is eigenlijk, pleit ook voor Midnight in Paris. Want Midnight in Paris is zoekt het, zoeken naar een sprookje, absoluut. Maar het ja. is, heeft ook, je hebt gelijk, het heeft iets duisters. Ja. ja zoeken ja. uh, beweging naar, naar de dood. En, en daarbij misschien terugkijken naar een betere tijd. Een, een meer. Uh, een simpeler tijd misschien. Ja. Uh, eenvoudiger is. tijd. Want misschien komt hij er niet uit. En die morele chaos die. Uh... Hij wil er ook blijven in die geschiedenis. Ja. Maar, hoe, wat vind je. Hou jij van Woody Allen? Ik ben dol op hem. Ik heb ja. die, die laatste film waar jullie over hebben. die in Parijs speelt. die heb ik niet gezien. Ik heb die, wel die film gezien die in Londen speelt. Daarvoor. Ja. Scoop bedoel je scoop? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat vond ik een, een bijna geniaal geconstrueerd scenario. Over uh, uh, amorele... amorele dingen, ja, ja zeker. Altijd. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar het is echt schitterend in elkaar gezet. En, en Matchpoint uh, speelt ook in ja. Londen af? Uh, en uh, ik, uh, ik denk dat ik Matchpoint bedoel. Ja, ja, ja trouwens. De, moord, uh, ja. de, de, de, ja. de moordpleeg. Ja, die en Maar dat, dat, dat oer uh, New York, het is, ook een, het is ook een man... die zijn hele leven in New York heeft gewoond... en er nooit weg zal gaan, geloof ja. ik. Hè? Speelt ja. hij nog steeds maandagsavonds uh, clarinet? Of niet? Ja, maar ja, hij, hij, hij kan, voor de financiering van zijn films... is hij afhankelijk van andere steden waar hij geld krijgt. Dus dat is Barcelona, want daar krijg je geld voor. En dat is Parijs en dat is Londen. Uh -huh. die, en die eigenlijk Barcelona heb ik, heb ik begrepen. De, daar zijn de, de eerste kritieken niet zo. of de eerste geleiden die je hoort over deze film niet zo, niet zo positief. Dus misschien dat hij wel teruggaat naar New York. Misschien dacht hij. Uh, Wie weet, ik zou het wel willen. Dat, hij, dat hij, we hebben het nu gehad met al die buitenlandse. laten we gewoon teruggaan naar. Even waar een ik gewetensvraag. Wat is het fijnste jaargetijde in New York? We, um, he, ja, ik, herfst, waarom zeg ik herfst? Ja, waarom zeg je herfst? <laughs> waar, wat vind jij het fijnste jaargetijde in New York? Ik ben, ik, weet het al, ik ben de herfst, absoluut. De, maar dat heeft ermee te maken dat ik bijna altijd... als ik naar, naar Amerika ga, dus niet alleen naar New York... dat ik altijd in de uh, uh, uh, World Series ah, tijd ga. Ja, de World Series. Dat ik de, uh, de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen wil meemaken. En dat is altijd in september, oktober. Dus, ja. uh, en dat is toevallig ook uh, de, de, de fijnste tijd, vind ik ook in New York. En uh, toch gaan we nu draaien? Wat gaan we doen? Ja, draaien? we gaan draaien. Inderdaad. De, de, de, de, de springtime in New York. Wie heeft dat uitgekozen? Van ik. Eh, ja. eh, omdat ik. Nou, ook wel eens een keer. We, we gaan zo dadelijk hele gruizige muziek van. Van onder andere Velvet Underground en Ramones... en zo horen, uiteraard. Ja, natuurlijk. Maar ik wilde ook een heel romantisch eh, eerbetoon horen. Van iemand die. Uh, zelf geen New Yorker is, helemaal geen New Yorker, maar uh, hij komt uit Boston, maar hij is wel heel erg vaak in New York. Dat is uh, Jonathan Richman, het lieve in the springtime in New York. On Cala Street in April, when it's 60 and the snow is melting fast. Shady in the morning when you're laughing in your T-shirt, running past. In Tompkins Square Park, a couple is meeting. Say what you want, but I feel my heart beating 'cause I love springtime in New York. Springtime in New York, I do. Springtime. When it's May and the leaves are on the trees When demolishing a building brings the smell of 1890 to the breeze On First Avenue, our couple is fighting Springtime is wild, New York is exciting And I love springtime in New York Springtime in New York God. summer nights And if you've been in New York City In July, you know When I say sticky, I'm right On First Avenue Our couple is breaking up Eviction too They must be shaking up But I love springtime in New York Ja. Oh, ja, springtime in New York. Hij had, vroeger had hij een band, die heette ja. de Modern Lovers. En daar, daar, hun grote voorbeeld was de Velvet Underground. En die wilde hij nadoen. Dat is nooit gelukt. van dit soort muziek ja. gemaakt. Verre van gelukt. Hey Jan, wil jij wat voorlezen van Lethem? Er is ook vraag naar, merk okay. ja, ik. Wat ga je voorlezen? Een stukje uh, de, waarin uh, de Upper East Side uh, wordt beschreven. Juist. Waar de uh, the Air People uh, wonen. Dat, wat, wat dat is, dat zal ik zo dadelijk uitleggen. Oké. Okay. dat gaat weer met een ander boek heeft dat te maken. Hoewel ik wel omga met geldmensen... is dat een bekomstigheid van wat me bevalt... aan de Upper East Side. En van de reden dat ik nauwelijks ergens anders kom. Het geheim van deze buurt... is haar afzondering van de orgieën en uitspattingen... van mijn grillen en trends. Misschien leggen ze, als de geruchten op waarheid berusten nog wel eens een metro aan die naar Second Avenue... en zal dat allemaal veranderen. Maar voorlopig is wat zich hier bevindt... verschanst en onveranderlijk. De zwerfsters met hun supermarktkarretjes... en de dames in de bontjassen en de meisjes in hun zwarte cocktailjurkjes... de rofzuchtige, losdassige 23-jarige die met frisse tegenzin door de buurt... De, de met frisse tegels in door de buurt slenterende agenten buitendienst. Geen van hen hoeft de anderen aan te kijken en zich af te vragen of deze wijk van hen of van wie dan ook is. De bevolkingslagen en groepen hier zijn op mysterieuze wijze vrij van buitensporige eigenwaan. Een paar van de zwerfsters stropen nog steeds hun mouwen op... en laten hier een blauwachtig spoor van hun concentratiekampregistratienummer zien... als je wilt dat je zelf medelijden terloops de grond in wordt geboord. Het geld is hier al zo lang dat het een beetje in verval is geraakt. Als een van de wetten van het geld luidt dat je er nooit goede smaak mee kunt kopen... dan is dit de plek waar het terecht is gekomen toen het misging... en dit is wat er in plaats daarvan mee is gekocht. Veel verbergt zich achter wat verondersteld wordt de East side te zijn. Zelfs als die veronderstelling... Is. Er zijn dingen voorbij wat verondersteld en waar is East 84th Street, de deur naast Brandys Piano Bar en degene die daar wonen. Niet alleen Perkins Tooth, dat is dus de, de, de tweede hof in het boek, ja. hoewel hij een uitstekend voorbeeld is. Vind ik een prachtige oh, beschrijving van de Upper East Side. Dat ja. is de ja de of het algemeen waar de, de allerrijkste uh, mensen wonen van ja. uh, van Manette. En dat is ook van een zo onschatbare uh, rijkdom. Dat, ja. uh, het zijn ook mensen... Een naamgenoot van Jonathan Letham... Jonathan Raben, een Engelsman... die heeft een, die heeft een prachtig profiel ook geschreven... van New York. En die... Onderscheidt, er zijn verschillende manieren om, om de demografie van Manhattan uh, te beschrijven. Hij heeft een hele mooie, hij onderscheidt het tussen street people en air people. De ja. Street people, dat zijn mensen die uh, uit vuilnisbakken eten en uh, maar ja, of het algemeen gewoon hun werk als uh, hot verkopers uh, op straat doen. Mm. En dan heb je mensen die nooit op straat komen, en die ja. wonen op de 84e verdieping en laten alles bezorgen door street people. Ja, ja, ja. En het enige, het enige echte contact dat ze hebben... dat is met hun doorman, hè, want je kent ze wel... die ja, grote ja, ja. appartementengebouw... er staat altijd... zo'n luifel ervoor. Een, ja. een luifel ervoor. En een man met, met, met tressen op zijn jas ja. en een grote pet op... alsof hij een generaal is van, van, de van een of andere uh, Zuid-Amerikaanse Zuid republiek. De, en de taxichauffeurs... waarmee ze zich naar een andere flat laten vervoeren... of naar een fundraising dinner... of naar uh, een première van uh, ja. uh, een, een opera in de Met. Uh, en dat is... Um, dat zijn de air people. De air people. Die dus, jij had het net over ja, het, het contact met de werkelijkheid dat bestaat uh, in New York op een hele speciale manier. Men leeft er ja. altijd iets boven of iets buiten. Ja. Deze mensen hebben nul contact met elkaar. Ja, ik moet heel ja. erg denken aan dat boek van Tom Wolfe, Bonfire of de Wet. Ja. Tuurlijk, ja, ja, ja. ja, ja. De, de hoofdpersoon, ja. waar was het naar de Bronx gaan en daar de ja, ja. en daar een verkeerde ja. afstand ja. mee. en daar in contact ja. kwam met ja, de street people. Ja, de street people. <laughs> Precies, <laughs> ja. En toen, ja, dat is ook eigenlijk een klassenmaatschappij. Ja, nah, dat is een beetje flauw. Klassenmaatschappij. Of... Nope. Je, je praat hier wel over een, over een van wel. de mooiste boeken van over New York. Hè? Bonfire of the Vanities, mm -hmm. prachtig. Hey Jan, we gaan naar het volgende nummer toe. Waarom? Dat is namelijk Gene Cotton nou ja, en The Elephant. Waarom wil je dat? Nou ja, dat is een lied. Ik vind het een van. Het is een beetje ook een beetje smalzi, maar ik vind het een van de allermooiste liedjes die ik ken uit de jaren zeventig. En ja. ik heb altijd zeker geweten dat het over New York gaat, en het is ook zo. Ja. Um, um, hoewel de, de, de naam New York, het woord New York, ja. er niet in voorkomt. Het gaat, het speelt over het speelt in de New York Zoo. Hmm. Uh, in uh, Central Park, zoals je weet. Ja. Uh, en ik heb ooit in een interview... met deze Gene Cotton gelezen... dat het inderdaad over New York, de New York Zoo gaat. En uh, het is, ik vind het een schitterend liedje... omdat de tekst zo ontzettend mooi... Uh, van lettergreep tot lettergreep... spoort met de melodie. En het is ook zo ongelooflijk mooi... sentimenteel. Het gaat er dus over... dat iemand raakt zijn vriendin kwijt... Uh, in New York... met wie hij altijd naar de Zoo ging. En nu gaat hij af en toe in zijn eentje naar de Zoo. En... Je zal het geloven of niet, maar de zebra is haar vergeten. De uh, tijger is haar vergeten. Maar Me and the Elephant will never forget you. Prachtig Gene Cotton, Me and the elephant. I remember the day we had nothing to do. So we went down to the city zoo, just to kill out in the good sunshine But we had so much fun, we were glad that we came. We fed all the animals and gave each a name. Didn't even mind when it started to rain. We had a real good time But now that it's over and you're far away I miss you more with each passing day All my sympathize and say you'll forget in time yes you will give yourself a little time but it's already been well over a year and just in case you're interested you might like to hear how everybody's doing down at the city zoo without you well the monkeys forgot you the hippo So did the kangaroo But me and the elephant We still remember you Me and the elephant We'll never forget you Well I wrote to And landers and dear attitude And sought their advice at You said everything that reminds me of you, but all remember you. Me and the elephant will never forget you. Gene Cotton, Me and the Elephant, dames en heren, in de New York Nacht. En als u wat te vragen heeft of te twitteren, doe dat dan met hashtag New York Nacht, Hashtag New York Nacht. Uh, we praten tot zes uur vanavond... Of vanmorgen moet ik zeggen over New York, literatuur en film. Gavi. We gaan praten over, een, ja, over Sydney Lumet. Sydney Lumet. Ja. Bekend van uh, 12 Angry Men. Nou, dat is zo'n mooie film. Ja, dat is een prachtige film. Maar... Um, ja, <laughs> maar, is... maar, In de jaren 70 maakten Lumet een aantal films over New York... Ja. Um, waar we het net over hadden eigenlijk. Ja. Het klassenverschil ontzettend naar voren uh, kwam. Ja. En een van die films, um, een bekende film, is Dog Day Afternoon... met ja. um, Al Pacino in hoofdrol, waarin Al Pacino en um, John Casal, zijn vriendje... een um, bankoverval pleegt, pleegt Samen. en dan vervolgens de, de, de um, werknemers gijzelen. en uh, de standoff tussen Pacino en Casale en de politie wordt een enorm uh, symbolische um, ja of eigenlijk een, een klassenstrijd zou je symboliek van de strijd ja. niet alleen de klassenstrijd maar ook een strijd van de gewone New Yorkers tegen de politie ja ja, ja. beroemde scène in deze film uh, loopt El Pacino naar buiten en uh, waar uh, inmiddels enorme publiek is uh, verzameld. En gaat dan schreeuwen in... ethica, ethica, ethica, ethica. Nou, ethica verwijst naar de ethica opstand, de gevangenisopstand van de jaren zeventig. Ja. Waarin de politie uh, en natuurlijk de overheid als geheel um, uh, enorme repressieve maatregelen namen. Ja, ja, dus die, ja. die, die dat past natuurlijk ook in de tijd van de jaren zeventig. Ja. Um, uh, van, van, van uh, ja, de counterculture. En, en uh, daarvan werd El Pacino ook eigenlijk een soort van held. Ja. En een ja. andere film... die. ik die even, je moet er wel even bij zeggen... waarvoor hij het geld nodig heeft voor die, voor die hoofdval. <laughs> Ja, dat is een hele goede Hij heeft geld nodig om um, zijn vriend, want hij speelt homoseksueel... Uh, om uh, geslachtsoperatie, of ja, geslachtsveranderingsoperatie te ja. laten ondergaan. dat ja, is toch een ja. te, te mooi motief om onvermeld te laten. Ja. ja, precies. Nee, dat moet je wel bijzeggen. My Wife Leon, zegt hij ook de ja. hele tijd in de ja, film. Ja, ja, ja, My Wife Leon, ja. En um, Lunet maakt ook een andere film, Serpico. Um, ja. Dat vond ik eigenlijk nog een mooiere film... waar Al Pacino de rol speelt van ja. een, uh, een politieagent... Ja, en het begin van ja ja, nou, ik vond die film goed, maar het is, ik vond hem zo'n enorme good cop. Wat later een soort trend is geworden in de film. En uh, maar wacht eens even, hij begint als good cop. Ja, en hij, hij begint als, als hij Eindigt als ja, precies. Maar dat is een ja. <laughs> dat, dat vond ik zo mooi in die film dat het dat hij begint als een als een als een good cop en de uh, Appaccino ook in zijn kortgeschoren uh, haar en, en uh, die blauwe uh, ja politieuniform. Ja. En langzamerhand neemt de counterculture ja. over... en ja. dat het dat, dat uh, neemt bezit van Al Pacino. En hij wordt um, ja, toch wel een symbool van, van, van de counterculture. Ja. En is zit nu Lumet zit nu een... een ja, is het zo'n betrokken filmer? Ja, het, uh, je... ja absoluut. Het, het, het, die, die sociale issues zitten er absoluut in. En... Uh, eerlijk gezegd is dat ook, was dat ook een tijd, uh, was ook eigen aan die tijd, de jaren zeventig. Ja. Er is een andere, eigenlijk, eigenlijk een van mijn favoriete films over New York... The Taking of Pelham 1-2-3. Ja, dat dat speelt zich af in een uh, New Yorkse metro film. van John Sargent. Het is dezelfde soort, voor soort um, uh, thematiek. Um, ja. De, zeg maar, de blue-collar worker, de street ja. people eigenlijk... Als hoofdpersonages. In een ja. film waarin ja, rijk tegen aard, tegenover arm komt te, sta ja. komen te staan, um, gewone mensen tegenover mensen met macht komen te staan. En de burgemeester is altijd de bad guy in New York. Speelt die, heeft hij ook niet zelf een cameo in Pelham 1, 2, 3? De, de echte burgemeester? Nee. Nee, nee, nee, uh, uh, Sidney Lumet. Nee, nee, dat. dat? Nee, heeft hij niet. Nee, nee, nee, dat is. Um, nou, in ieder geval. In Palomon 3 speelt Walter Matthau. De, ja, de natuurlijk. De rol. Schitterende. Schitterende. En wat rol. ik zo mooi vind van, van Walter Matthau in die rol, is dat ja, hij heeft die, dat accent heeft. Ja. Wat voor accent is dat? Ja, een Brooklyn accent waarschijnlijk. Mm. Maar dat hoor je heel new erg. Yorkian. mooi. new Yorkian. Ja, hij heeft hij. Ja. En, en dan zie je ook in die, in die, in die film hoe chagrijnig New-Yorker zijn. De, mm. de werkers op de, in de, in de metro, die de, in de, controle, de controlekamer zijn, enorm chagrijnig. En, ja, um, de, ja die, dat, die, dat is. Dat is zo een treffend portret van, van. Heb jij de remake gezien van Pelham 123? Vond ik uitstekend. Ja. Het is prachtig, hè? Nee, ik vond het uitstekend. Ja, ja. Dit, het is heel wonderlijk, want ik had nooit gedacht dat ze hem zouden bijna kunnen overtreffen, maar toch is dat gebeurd. Ja, het is een prachtige film, maar weet je, ik heb dat, uh, die roman ook gelezen van John Goddy. Ja. Um, dat is een uitstekend roman. Dus ik denk ja. ergens in dat verhaal zit iets, uh, iets kernachtigs, dat iets briljants. Dus het, het verhaal is gewoon goed. Ja, dus ik denk, de... als je het een beetje bezoet, wat Tony Scott met die remake heeft gedaan, ja. Um, ja. Hij, hij wist het absoluut te vangen. Uh, dan, dan is, kan, kan, kan je bijna niet missen. Ja. En Tensel Washington als, de, als de, ja, de gewone New Yorker... Ja. die, um, ja. die s'avonds uh, weer naar huis wil naast zijn vrouw en kind. Dat is natuurlijk ook een prachtig, uh, prachtig ja. personage. Ja. En de film heeft eigenlijk een heel wonderlijk plot. Toen ik hem de eerste keer zag, vond ik hem mooi, prachtig, dat plot. Later dacht ik, oei, het, zou bijna een het is eigenlijk bijna een los schroefje in het scenario. Dat, um, je, je bedoelt dat, dat, dat, plot, de, over, dat de overvallers... Qua, qua... Waardoor het ontdekt wordt. Ja, waardoor ja, Walter Matthau opeens denkt... Je hey, het niet verraden, want ja, het is, uh, ja. dan, En een prachtige wel. einde heeft die film ook, hè? Ja. Dat, dat, dat dat iemand gaat gaat niezen. Ja, dat, dat bedoel <laughs> ik juist. Dit is een plotspoiler. Oh, dat, dat, dat is dat. een plotspoiler. <laughs> nou, ja, die probeer ja, ik ja. juist. <laughs> we gaan. Uh, ja, we moeten weer, of we moeten. We gaan weer naar de muziek. The Streets of New York van Willie Nile. Jan. Ja, dat, dat ik, nou, ik vind Willie Nile, het is nou typisch zo'n zo, zo New Yorkse zo, of Manhattanse straatrat zoals uh, Jesse Mayland, het is een soort hmm. Ramons, het ware. Het is een soort archetypisch. Uh, uh, door de decennia gelijk gebleven type. Uh, rockmuzikant met uh, ja. strakke zwarte kleren uh, uh, broodmager je ja, uh, ja, ja. herkent ze meteen overal, ze zitten altijd in de lobby van uh, we zaten vroeger altijd in de lobby van het Chelsea Hotel toen dat nog bestond en ja. um, Willie Nile is, een, is een, uh, een, een zwaar onderschatte zanger heel erg New Yorks heeft uh, een, ook een heel erg mooi nummer gemaakt, dat heet uh, Cellphones Ringing in the Pockets of the Dead waarvan <laughs> ik altijd heb gedacht dat het ging over die mensen die uit uh, uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit het raam van, van de yeah. World Trade Center waren gesprongen. Yeah. Maar hij, hij vertelde laatst dat het gaat over de met, mensen die omgekomen zijn met de bomaanslag in de metro van Madrid. We gaan er naar luisteren. Maar dit is, nee, nee, dat is het niet. Nee, we nee. Nee, nee, nee. gaan de streets of New York. Zoals is we dadelijk even de, de tekst een beetje uitleggen. All right, streets of New York. The streets of New York A maze made of iron and stone A labyrinth complete With edges that cut through the bone They come by the millions The hipster, the prince and the clown they come because they know that something's going down on the streets of new york the streets of new york wind and turn in their own crooked way a motherless child So reckless at work and at play Stillborn buildings abound Corporations of steel Long nights at the lost and of new york have faces only mothers could love from rich boys in silk to panhandlers who can't get enough drifters ride on the subway hustlers roam through the night ja, het komt, misschien ook omdat ik een koptelefoon op heb, maar die muziek is zo ontzettend mooi. Hè? Ja, het is een heel simpel nummer eigenlijk, alleen met piano. En, het is, en de, de beeldtaal is ook ontzettend mooi. Hè? De, street, de straten van New York uh, van ijs, tussen ijzer en steen. A labyrinth, complete with uh, edges that cuts through the, to the bone. They come by the millions, the hipsters, the prince and the clown. They come because they know that something's going down on the streets of New York. Ja. Yeah. Prachtig, Prachtig. He? heel mooi. Mooie beeld dan, hè? Je, je, je beschreef. Ja, het is, het is het echt een heel mooi nummer. Kun je nog even horen, even iets harder? <tied> Julia. but to Ook Jan erg Bob Dylan in hoor natuurlijk hè? Ja. Zo dadelijk dan uh, zal je iemand horen die nog veel meer op Bob Dylan lijkt. Kijk, Dylan heeft natuurlijk ongelooflijk veel van. Met name dit soort uh, mensen uit, ja. het, uit het noordwesten, uit New York. In die folktraditie heeft hij heel erg... Nu, nou is het nou geen volkszanger, maar wel een hele, hele, hele, hele ja. invloed. Hè? Ja. En ook al als, dus zijn stem klinkt hier inderdaad een beetje zo. Dylan Dylanesk, Dylanesk, ja. Maar zijn repertoire is heel anders. Het is ja. veel vertellender en veel minder cryptisch, moet ik zeggen. Fabi, hou jij ervan? De mondharmonica. En Pete Seeger en Folk. Ik ben helemaal happy. Nou, Bob Dylan. Pete Seeger. Gaan we? Ik kijk nu streng. Nou, ga door. Ga door. Nou. Uh, ja, ik vind... Uh, Bob Dylan. <laughs> ja, Bob Dylan altijd. Uh, bedoel, uh, Bob Dylan geen, altijd. Uh, geen discussie over. Bob. Jij zei daarnet, uh, uh, Jan, dat, yeah. die, dat dit soort mensen ook uh, in het Chelsea Hotel... Hè, dat uh -huh. je, wat hij beschrijft. Zie, dat is een mooi bruggetje naar het tweede uur. Daar wil ik het over het Chelsea Hotel hebben. Uh -huh. um, en ik ga, nou, misschien ja, zal ik nog even iets uh, vertellen over het volgende uur. Ja, laat ik dat doen. Dit was het, namelijk het eerste uur. Uh, we, zijn over, nou, we zijn straks weer terug. En uh, dan gaan we het hebben over. Nou, dat, wat ik dan net al zei: het legendarische Chelsea Hotel. Als u naar ons Facebook uh, gaat, dan zult u daar zien. Een, uh, foto's van Jan en mij... Uh, dat we uh, in het Chelsea Hotel waren. Het Chelsea Hotel, dat kunt u helaas niet meer naartoe. Waarom dat zo'n beroemd hotel is... in die 23ste straat... naast een winkel waar... Uh, uh, Jimi Hendrix een gitaar heeft gekocht. En uh, waar zo ongelooflijk veel gebeurd is. Waar kunstenaars, popmuzikanten en zo kwamen. Waar Jan Kramer gewoond heeft. Nu ga ik het toch vertellen. En ook Andy Warhols een Chelsea Hotel heeft gemaakt, Gabi. En uh, ja. eigenlijk een film die je niet hoeft te zien. <laughs> maar die toch <laughs> erg interessant is. Die ik u toch aanraad. Uh, dat allemaal het volgende uur. U kunt namelijk dus niet alleen naar ons Facebook-account. Maar u kunt ook twitteren. Doet u dat vooral? Uh, doet u dat met hashtag New York Nacht. Of geef commentaar op ons Facebook account. We krijgen enorm veel. Enorm veel Twitters. Uh, en uh, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Want we worden enorm bedankt. En, er is en een... iedereen is boos omdat ik Frank Sinatra niet draai. <laughs> iedereen is boos omdat uh, Jan uh, Frank Sinatra wil, uh, niet wil draaien. Maar dames en heren. Als u naar YouTube gaat. <laughs> en u gaat naar de big event. Of de. de ja ik geloof dat van Frank Sinatra. Dan uh, kunt u dat zien. Dat het een schitterende Sinatra. Die New York New York zingt. Um, ja, dit was het eigenlijk, het eerste uur. We gaan, uh, werk gaan uh, oh, uh, iets, iets drinken, tenminste thee, ik. En uh, <laughs> we gaan een uh, genieten. Ik ga het hondje even heel kort uitlaten tijdens het nieuws... want die zit hier naast ons en dan zijn we er straks weer terug. Nogmaals, Twitter ons. Dit was het eerste uur.